GroenLinks wil om principiële redenen niet met deze partijen samenwerken. Brugman zat eerder voor GroenLinks in de Limburgse Provinciale Staten. Nu is ze wethouder voor een lokale partij in Vendraai, maar nog altijd lid van GroenLinks. Door in het bestuur te stappen wijkt ze af van de partijlijn en wil het Limburgse GroenLinks haar nu uit de partij zetten.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 Ook vlogen er straaljagers van de Royal Air Force over het paleis. Ook prins Harry en zijn echtgenote Meghan waren aanwezig. Het was voor Meghan het eerste publieke optreden sinds de geboorte van zoon Archie. En de finale van Roland Garros gaat net als vorig jaar tussen Dominic Thiem en Rafael Nadal. De Oostenrijker won in vier sets van Novak Djokovic. De Spanjaard versloeg gisteren al Roger Federer in drie sets.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 De vertraging door de werkzaamheden rond Amsterdam neemt af. Op de A4 rijdt het nog wat langzaam van Den Haag naar Amsterdam... bij knoophoed Batouverdorp. En op de A9 ook maar diemen tussen Batouverdorp en Amstelveen-Oost. De vertraging is daar minder dan 10 minuten. Het heeft te maken met de afsluiting van de A10 Zuid dit weekend. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 One more time, oh, have a glow before you dim. I tell her what a oh, fool she's been. And one more thing before I go, here's a secret I still love her so. And one more thing before I go, here's a secret I still love her so. And love Lekker hoor. Een stilgitaar en een glaasje wijn. En dat ja, ook nog eens vertolkt door John Spencer. Ik weet niet of u die kent, maar ik zou hem in ieder geval eens even verdiepen daarin als je het wil weten. We gaan lekker een lekkere plaat draaien van Chiqui Chiquita. En dat allemaal van de Caspicho. Hoje vou dizer que, eu vim bellar natuurlijk met Belinda Kinneer over haar Bate nieuwe song. Batte tambor, eu quero chic chic chic chic ta. Bate forte o tambor, eu quero chic chic chic chic ta. É nessa dança que meu boi balança e o papão de fora vem para brincar. É Nessa dança que meu boi balança e o papão de fora vem para brincar. As bandas de SK das That's the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 Body on me, come and now follow my lead. Come, coming now follow my lead. I'm, now, follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Well, Although my heart is falling, too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love.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 My bed she'd smell like you. Everything is covering something brand. I'm in love with your body. Come on, baby, my baby, come on. Come baby, I'm in love with your body. Come on. Come on, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, babe, I'm, in love, come on, be come on, be I'm in love with your body. Everything is something brand. I'm in love with the shape of you. Oh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 Da is sve lijepa moja mogło, en zoveel kruku te ruiken. Na dan, uit ovog hart, u to hart, de voornaamste. De voornaamste. De voornaamste. De voornaamste. De voornaamste. De voornaamste. De voornaamste. De voornaamste. o tome Sve voornaamste. De lakše da te gledam u lice I don't know Moment. I ona so ljubesun. Sice mi se što manje govorim o tome. Sve mi je lakše da te gledam u lice, a da ne Nenadaj se čudima, samo to vidi pa idi, nena daj se čudima, nena daj se Dat vanuit Kroatië, Lexington band en Donacie. We gaan lekker verder met Marvin en jij hoort in mijn leven. Welkom bij ZFM Entertainment View.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 In the jungle, in the land of adventure lives Tarzan. I am Jane and I love to ride an elephant. My name is Tarzan, I am Jungle Man, the tree top swinger from Jungle Land. Come, baby, come, I will take your forest a swing.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 De nacht bij je blijven, aan jou zal ik geven. Wat je nooit hebt gekregen, door de zon is zal schijnen. is de nacht van. Boomba. En dat allemaal van Antonio hier vanaf de tonweg 10 a nou, We gaan lekker verder met uh, Tommy, uh, Tommy Ray. En hij hebt over Sheila, sweet little Sheila. You know her if you see her blue eyes and a ponytail. Her cheeks are rosy, she looks a little nosy. Man, this little girl is fine. Never knew a girl like.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 Maar je stem hoor ik niet meer. En wie lijkt dus zwijgen. Als ik ademin van pijn, als ik jou niet terug kan krijgen, Waarom moet ik hier dan zijn? Om een heen. Dan de stilte. En uh, ja, ik heb iemand aan de telefoon. Hallo Linda. Goedemiddag. Even kijken, wie heb ik nou? Hallo. Hallo. Belinda. dat is iets Ja, ik, ik, ik, ik heb nog iemand aan de telefoon. Even wachten hoor, ik oh? heb een auto <laughs> Wat leuk. Ja, nou. Nee, het gaat eventjes helemaal mis. Uh. Hey, ik ben weer zo terug. Kan het? Oké. Okay. Zo, nou. Hè. Even kijken hoor. Ja, ja Melina.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 die doet het natuurlijk ook. En die zit ook in dezelfde ja. business als jij. Ja, klopt. En, je, en, en, en, en hij zit in de clip natuurlijk, heb ik gezien. Dus. Ja, klopt. Ja. ja, we hadden een gitarist nodig en hij was mee. Dus, uh, nou ja, voordat hij het wist zat hij in de club. Ja, nou, dat is toch leuk toch? Ja, hartstikke leuk. Ja. ja. ja ik, wel, hè. Want ik neem aan dat het een, een vriendenclubje was wat erbij stond.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 Ja. Dus uh, ja, ik vind het ook wel leuk om ook weer keer weer wat anders te proberen. Ja. Nou ja, ja. gelijk heb je. Nee, je moet ja, niet, precies. Je moet niet alles over hem mee naartoe willen nemen. een <laughs> Beetje pressie hè? Ja, ja. Hey, en uh, nog leuke optredens ergens in het land? Ja, we gaan weer door met... Uh, ja, van het weekend hebben we het privéfeest. Ja. Dus... Uh,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 Wat <laughs> staat, staat het op je site of niet? Oh ja, Heer Hugo Waard ja. en Apeldoorn. Dat was het. Ah, ja. dat is uh, inderdaad hier in uh, Noord-Holland. Ja. Ja, ah, wat ja. leuk. Ja, inderdaad. Dan kom je nog even zijn dan, dan, dan, dan kom je toch nog een beetje in de buurt hier, dan. Ja. Dat is niet op een zaterdag, hè? Uh, dat ik het niet weet. Nee, volgens mij is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 De snoodgeur die er hangt in de baard is van hem op het kon door de rum. Ik gooi mijn voeten in het water, de zon en de strand. Hier zijn er geen zorgen, een flesje bier in mijn hand. leven valt best mee, het leven valt best mee. Adios en vajakom Dios, ik vertrek voor Ik denk dat ik mijn leven misleid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 En zie een man die heeft geproefd. Waar het leven is.